Drie uur, Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De onderhandelingen over de begroting tussen coalitie en oppositiepartijen... D66, ChristenUnie en SGP gaan morgen verder. Dat hebben de onderhandelaars zojuist besloten. D66 leider Pechtold zei dat hij het gevoel heeft... dat de partijen verder zijn gekomen, maar een akkoord is er nog niet. De oppositiepartijen en afgevaardigden van de coalitie... hebben de afgelopen avond en nacht zes uur lang onderhandeld... President Obama van de Verenigde Staten heeft voorzichtig positief gereageerd op het aanbod van de Republikeinen om het schuldenplafond tijdelijk te verhogen. In ruil daarvoor willen de Republikeinen onder meer aanpassingen aan de zorgwet en extra bezuinigingen. Voor de Democraten valt er alleen over te praten als er geen extra eisen op tafel komen en er een einde komt aan de shutdown.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 De Rabijnen zeiden tegen de vrouwen die wilden scheiden... maar geen medewerking van hun man kregen... dat ze tegen vergoeding konden zorgen voor een get. Dat is een Joods echtscheidingsdocument. Ze dwongen de mannen met geweld zo'n get te tekenen. Het weer? Vannacht vooral in de kustgebieden een bui... in het binnenland droog met opklaringen 8 tot 5 graden. Morgen is het eerst droog, van tijd tot tijd schijnt de zon. In de middag raakt het bewolkt en dan krijgen we regen vanuit het oosten. Het wordt 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 0800-1121. Onthoud dat nummer. Uh, nachtzuster, apenstaartje omroepmax.nl Dat is uh, het mailadres dat je kunt gebruiken... om een vraag of een antwoord door te geven. Zet je nummer er dan even bij. Dan kunnen we jou bellen, hoef je niet de hele tijd in de wacht te hangen. Nachtzuster. En dan een apenstaartje ervoor is de manier om te twitteren. En er is ook een chat tijdens dit programma te vinden... op omroepmax.nl slash nachtzuster. En ook nog eens een keer een Facebookpagina. facebook.com slash nachtzuster. Allemaal manieren om in de wachtkamer te komen en bellen is het snelste 0800 1121 Bel vooral als je meer weet over Tom van Vliet of the three captains, het accordeon trio, daar wil Martin de Wit graag alles over weten en bel ook als je weet hoe de middelste drie tenen van je voet eigenlijk genoemd worden uh, even kijken, meneer Van Beek die wil heel graag weten hoe de zee aan zijn zout komt. En Jan Broekhuis wil weten waarom er wel een bietencampagne is... en niet bijvoorbeeld een rode koolcampagne of een, uh, een winterpeencampagne... en wel een bietencampagne. 0800-1121, als je dat weet. Short wil weten hoe een tandartsverdoving werkt... want je kunt natuurlijk niet prikken zo midden in de verdoving, uh, in de zenuw. Dat uh, doet heel erg zeer. Dus hoe doen ze dat dan wel? En Carola Quint had ook een verdovingsvraagje. De ruggenprik, hoe werkt dat? Dat je alleen de onderkant van je lichaam kunt laten verdoven. 0800-1121. En dat nummer kun je ook bellen als je een antwoord hebt... op die vraag van Kees Kemper. Waar dient diplomatieke onschendbaarheid nou eigenlijk toe? 0800-1121. Britney Spears op Radio 1, jawel. Hit me, baby. One more time. Hit me baby, one more time van Britney Spears. Was dat 0801121? Is het nummer dat je kunt bellen met al je vragen en natuurlijk je antwoorden? Ad, goeienacht. Hey, goeienacht. Zeg het eens. Ja, ik ben een van de hele bietjes. <hijst> maar rij je nu daadwerkelijk door het land met suikerbieten? Ja, wauw. Dat vind, vind ik dus heel cool. Ja, ieder soort dingen. Ja, ja, daarom. Je moet maar eindje boterham mee verdienen. ja, <laughs> nou ja ik vind het echt cool. Ja. Goed, maar ja. um, wat, uh, um, wat kun je ons vertellen over de bietencampagne? Uh, ja, we willen weten. <laughs> uh, ja, waarom, waarom hebben bieten een campagne nodig? Uh, waarom heet het een suikerbietencampagne? Uh, Waars. Waarschijnlijk omdat we in Nederland een heel groot areaal aan bieten hebben. Ja. En maar twee fabrieken meer in heel Nederland. Ja. In Hoogkerk en Wimperloord. En alle bieten die moeten dus allemaal op een zo kort mogelijke termijn naar een van die twee fabrieken toe. Oh ja. En wat meneer ook aangaf, van bijvoorbeeld er is geen campagne voor worteltjes. Nou, die is er eigenlijk stiekem wel. Want daar rijden we ook mee. En dat is altijd zo'n beetje uh, ja juni-juli. En dan is de worteltjescampagne. Ja, ja, campagne <laughs> niet, maar dat is natuurlijk niet zo massaal als dat het met de bitten zijn. Dat uh, percentage is natuurlijk veel lager. Ah, ja. Dus vandaar dan dat het waarschijnlijk de campagne noemen. Oh ja. ja. Denk ik dan. <laughs> hey, en, en, um, Even eventjes, eventjes voor mij, hè? Want, want jij zegt Hoogkerk en Dinteloord, maar er is toch ook een fabriek in Wiegen? Niet meer in ieder geval. Dat ik ooit te heb, laat zo zeggen. Oh, ik dacht nog... Ik, maar er schijnt... Nou ik, ga tot, nou, ik ga dat nazoeken. Want er schijnt een Belgisch bedrijf te zijn. Een suiker, suikerproducent, zeg maar. En die heeft dan een vestiging in Wijchen. Dat zou kunnen. Misschien voor verpakking of zo. Maar echt qua bieten. Dus waar de bieten verwerkt worden tot suiker... Er zijn er in heel Nederland nog twee. Dus dan kan ik niet uh, zeg maar voorbij, re relatief dichtbij ergens gaan kijken. Ik moet echt weer het hele land doorrijden natuurlijk. Nou ja, nou, dan doe ik is, dat uh, wel. Het is wat ik zag, Benteloord of uh, Groningen, Hoogkerk. Er zijn enige twee die, die nog zijn. Nou, dan ga ik wel naar Groningen. <lacht> ja, ja. of jou dichterbij is. Dus... <lacht> ja, precies. Het lijkt me ook wel leuk. Een dagje Groningen. Maar Hoogkerk ja, is dat, hè? Dan ga ik vragen ja. of ik daar naar de bieten mag kijken. Dat zou vast zijn, zeker de denk mogelijk, je dat, dat allemaal? Denk, ja, Ze hebben ze vast rondleidingen, dat Daar hebben ze vaak in fabrieken, dat je een Ja, keertje... zeker wel, zeker wel, zeker ja. wel. Nou, ga ik, ik regelen. Ik ben zelf ook wel eens geplagen, maar ik ben zelf ook... wel. Ja, we komen dan op het terrein om te lossen? Want wij rijden nog nooit maar om te zeggen dat ik echt van binnen in de fabriek geweest ben, eigenlijk ook nog nooit. Dus jij rijdt er naartoe, je gooit die bieten eruit en dan rij je weer weg? Ja, ik kom eraan, dus een, uh, ze nemen een monstertje en uh, ik los die bieten en ik ben uh, tien minuten later weer weg. En je denkt nooit als je een suikerklontje in je sensee al gooit van, goh... Ja, wel. wel. Hoe, hoe is dit uit die biet gekomen? Ja, dus als ik er ooit de kans voor krijg, wil ik het ook zeker wel een keer, keer bekijken. Nou, ik geef wel een seintje, Ad. Is goed. <laughs> goed. Bedankt hè. en een goede Doei. rit nog. Ja. Doei. Dank je wel. Ik zou echt heel graag raad wat die rijdt spelen, maar ik denk dat ik het al weet waarmee die geladen is. Jos, goeienacht. Hé, hey, met Jos. Dag, Jos, zeg het eens. Ik, heb, uh, ik had een antwoord op uh, de diplomatieke onschendbaarheid, maar. Hm. Ik wil nog twee dingen toevoegen aan andere dingen. Oh. Bietencampagne, ja. uh, je voor, uh, vorige spreker. Uh, bietencampagne is om, waarschijnlijk omdat het om heel veel... Ga, uh, de grote hoeveelheden gaat die in een korte tijd... Uh, bij de bietenfabrieken moeten worden afgeleverd, bij de suikerfabrieken. Mm -hmm. En uh, dat betekent dat uh, dus heel veel mensen... Uh, in een korte tijd heel veel uren uh, moeten zorgen... ...dat de bieten van het veld naar de fabriek komen. Yeah. Dat ik, als ik me goed herinner is het maar een week of zes. En uh, de mensen die op die auto's rijden... ...die werken soms twintig uur per dag, zeven dagen per week. Oh. Want juist in die tijd moet alles heel snel bij de fabriek komen... ...omdat de periode waarin geoogst moet worden... ...en bij de fabriek moet komen, heel kort is. Yeah. Ik dacht vijf, zes weken... En wij hebben het dan over suikerklontjes, maar die willen we graag het hele jaar gebruiken. En dat betekent vervolgens dat er dus in zes weken geoogst moet worden wat wij het hele jaar door gebruiken. En daarom is van, van oudsher heet dat de bietencampagne. Ah. Dat dan de hele transport en de hele logistiek is ingericht op slechts zes weken. Kijk. En dat is bij andere producten bestaat het ook wel een beetje, maar boontjes kan je drie maanden oogsten. En dat betekent dat de druk die erop zit niet zo groot is. Oh, ja, want er zijn ook, ik, ik weet niet wat het is, maar. En daar komt mijn fascinatie uh, voor suikerbieten vandaan. Dat ik altijd achter vrachtwagens met suikerbieten rijd. En nooit ja. achter vrachtwagens met boontjes of vrachtwagens nee, met komkommers of vrachtwagens met uien. Nee. Maar altijd achter vrachtwagens met suikerbieten. Ja, maar die, best, ja, die andere bestaan het niet omdat. Oh. Suikerbieten die vallen heel erg op omdat die, dat zijn uh, van die containerwagens ja. met, met transportbanden erin. En die, die rijden ook echt maar zes of acht weken per jaar. Ja. En, en voor de rest zie je ze niet, maar ze moeten in die tijd moeten ze het naar de fabriek brengen, want het moet snel verwerkt worden. Anders dan treedt rot op. En dan kunnen ze niet. Uh, uh, ze kunnen en niet uh, ze niet oogsten en ze kunnen niet wegbrengen. En die chauffeurs die werken echt, dat mag niet, maar die werken echt twintig uur per dag dan. Ja. En die verzinnen allerlei trucs om uh, te voorkomen dat ze allerlei boetes krijgen. Maar en veel suiker een, uh, eten, daar blijf je actief van. Nee. Op een suikerbiet knappelen. Aan. Dan ga je dood aan. Oh ja, suiker is heel slecht voor je. Ja, dat is, is ook zo. Suiker is ongeveer het slechtste wat we hebben. Maar we... Daar, daar ga ik geen uitleg over geven. Wat wel raar dan... is, Jos, want het komt uit een biet. Dus je zou kunnen zeggen dat het groent is. Nee, want oh. we... nou, dat is niet het ergste. Als je die biet oh. zou eten, ga je nooit dood. Nee. Maar het wordt geraffineerd. En het productieproces maakt dat het product wat eruit komt. niet zo gezond is als die biet waar we oorspronkelijk mee starten. He, toch jammer, hè? Ja. Het is Moest altijd niet... zo hoor. Als het echt, als iets. Doen. Nee, maar als iets heel lekker is. Ja. dan is het negen van de tien keer heel ongezond. Hou op. Heel maar. gek is dat. Maar ja. we moeten toch inmiddels in staat zijn. om spruitjes te produceren die naar Twix maken. Wil jij bruin snuitjes, spruitjes? Nee, smaken. Oh, smaken. Ja, maar ik vind Twix niet lekker. Oh ja, nou, dan worden we het nooit Houdt eens. Het tot, we, we, we hebben echt, ik voel zo een afstand nu tussen ons, Jos. Ik <laughs> zal het proberen het overbruggen. Ja, wat had uh, je noemt ja? Het uh, spuiten van de tandarts en van uh, de ruggenprik. Oh ja. Ik, ik ben geen medicus, maar uh, dat gaat over lokale anesthesie. En uh, pijn is iets, wat, uh, iets uh, wat je in je lichaam wat je voelt en wat als uh, uh, signalen doorgegeven wordt aan je hersenen. En wat nou die uh, spuitjes doen of lokale anesthesie doet is een spuitje geven op een plek waarbij uh, die uh, berichten doorgegeven worden... Is zorgen dat je daar uh, bevriest of wat dan ook, dat ja. de, de pijnprikkels niet doorgegeven worden. Maar daar kun je de, de, oh, de plek. Als je zeg maar ja. de plek zoekt nee, waar de, pijnprikkels een, worden doorgegeven, tandaar. kun je daar toch nooit een. Ja. een... Nee, maar een tandaar, die kan afhankelijk van waar hij zijn spuiten zet, mm. en dat doet hij meestal naast de tand die gaat hem handelen, maar in principe Echt? bevriest hij alleen maar de onderkant of de bovenkant van je kaak. Nooit beide. Nee. En alleen de rechterkant of de linkerkant. Ja. Dus uh, hij spuit uh, vloeistoffen in die, uh, als, ja, ik zeg dan bevriezen, maar dat zal waarschijnlijk niet correct zijn. Nee. Maar die zorgt gewoon dat de, ze de zenuwen die daar zitten, dat die als het ware even geneutraliseerd worden en geen pijnprikkels doorgeven. En hetzelfde geldt voor de ruggenprik. Als je een ruggenprik op de juiste plek, uh, dat ruggenprik is één bundel zenuwen... En ze weten hoe, hoe dat ze dat soort dingen moeten prikken. En dat betekent dat als je ja, laag in je ruggenwerven als een prik geeft... dat je hele benen en alles wat er... of je, je, je bekken en je benen, dat die geen pijnprikkels doorgeven. Maar komt dat dus verdovende is... middel dan niet in je bloed... en uiteindelijk dus in je hele lijf? Ja, maar je kunt ook anesthesie vragen... Nee, ja ik denk, weet wel nee, dat de, de, weg... nee maar zo bedoel ik het niet wegwerkt, en je volledig weggewerkt dan zit het, dat materiaal in heel je lichaam en dan heb je er drie dagen last van ja. en een pijn een uh, lokale anesthesie heeft het voordeel dat het uh, op dat moment alleen maar op een klein stukje van je lichaam werkt maar ook dat het binnen een paar uur weg is terwijl een uh, uh, volledige anesthesie Betekent dat je twee, drie dagen. A, betekent dat je kans hebt dat je dat problemen mee krijgt en niet eens meer wakker wordt. Maar betekent ook dat je uh, dat het een aantal dagen duurt voordat het vergif je lijf uit is. Dus in die zin is lokale anesthesie is, uh, aantrekkelijker dan uh, gewoon uh, iemand helemaal wegwerken. Nee, maar dat is, dat is duidelijk. Alleen mijn vraag blijft: stel je spuit een verdovende vloeistof in je ruggenmerg voor een rugprik. Mm. Dan, gaat het, dan verdoof je dus daar op die plek de zenuw. Of de zenuwen. Naar, naar, de blokkeer, dat snap ik. de, de signalen ja. naar je hersenen. Maar de, het spul zelf komt dan toch in je bloed? Ik bedoel, het wordt op een gegeven moment weer afgevoerd. Ja. Maar is ja, het, het dan komt, zo... Het lichaam moet worden afgevoerd. Maar naar mijn idee, maar ik ben geen medicus... is ja. de schade daarvan veel kleiner. Want, het effect. Uh, ja. Ja. Dus de, de gevolgen zijn veel kleiner... dan dat je een volledige anesthesie volgt. Want dan heb je veel meer ellende in je lichaam... en dan moet overal afgevoerd worden. Nou, en dan de diplomaten? Ja, daar, daar had ik wel verstand van. Ik heb me namelijk de laatste dagen nogal geërgerd aan de media. Met name ook Joost Eermans die daarover begint. Kijk, een, een diplomaat is iemand... die in een ander land opereert namens een land. Ja. En... Nou, je zou in dat land bijvoorbeeld in staat van oorlog kunnen geraken. Mm. En dat betekent dat dus de, uh, degene die ons land vertegenwoordigt in een ander land, dat die uh, in een penibele positie zou kunnen komen. En dat zou kunnen betekenen dat hij zijn werk niet kan doen onder de gedachte dat hij eventueel of uh, in, in gevangenis wordt gezet of dat hij uh, aangesproken wordt op dingen... En dat betekent dat dus een diplomaat, als hij in een ander land wil opereren, volledige immuniteit moet hebben. Ja, humaniteit. ja, dat is, in de koude oorlog destijds tussen Rusland en Amerika is dat soms zelfs uit de hand gelopen. Er zijn, in films zie je het ook vaak terug dat iemand moorden pleegt en toch niet aangesproken kan worden. Of moorden laat plegen. Maar... Het principe is dat uh, wil je een, uh, tot op het laatste moment een vertegenwoordiging hebben in een ander land, dan moet je degene die dat op zich neemt, moet je volledige immuniteit geven. En dat wordt dan op dit moment uh, ja, in twijfel getrokken met bekeuringen en met uh, opereren in het kader van een kleine oneenigheid tussen twee landen. Maar het principe is dat je ervan uit moet gaan... dat die twee landen ook in, in oorlog met elkaar kunnen komen. Ja, maar, maar Jos, dan moet er toch ergens moet toch een uitzondering kunnen worden gemaakt... dat als er geen staat van oorlog is... en de diplomaat in kwestie die doet dingen die gewoon echt nergens door de beugel kunnen... dat er dan maatregelen getroffen moeten kunnen worden. Ja, maar dat, dat, is, dat is begrijpelijk vanaf... Vanuit, vanaf het standpunt dat je zegt... alles moet rechtvaardig geschieden. <laughs> ja. maar, maar als je omgedraaid en zegt vanuit het standpunt van... ik moet iemand zoeken die Nederland vertegenwoordigt... in China of in, in Burma... Ja. Ja. of in Rusland... Ja. dan zeg je... ja, ik wil jou er dan wel naartoe sturen... maar wat er ook gebeurt... Wij zorgen dat je heel terugkomt. Ja. En dat betekent dat dus het grondgebied van een ambassade is. Het, niet het grondgebied van het land waar het in ligt, maar is per definitie het grondgebied van het land waar uh, de, de, de uitzending van ga, vandaan gaat. En, en hetzelfde geldt voor al het personeel wat daar zit. Dat zijn diplomaten. En diplomaten hebben dus uh, on onschembaarheid. Ja. En natuurlijk heb je gelijk dat voor het geval dat het gaat over. Uh, ...vrouwenmishandeling, kindermishandeling... ...of wat dan ook dat je zou zeggen, dan moet het niet gelden. Ja. Maar om, de, om de, de regels internationaal simpel te houden... ...hebben ze destijds besloten van uh, uh, volledige uh, im uh, immuniteit. En dat is ook uh, eigenlijk de enige manier waarop het redelijk kan werken. Want als je in staat van oorlog of in staat van on onmin raakt met een ander land... Dan zou je eigen personeel of je eigen afgevaardigde een, een risico lopen wat niet aanvaardbaar is. Ja, en eigenlijk, nou ja, ja, ik zit nu met mijn hoofd helemaal bij Star Trek en raak ik echt de helft van mijn luisteraars kwijt. Maar daar doen ze dat echt, daar doen ze dat wel heel erg knap hoor. Want dan heb je bijvoorbeeld dat uh, ja, dan kom je bij een bij een onbekend volk waar, het, uh, waar de doodstraf staat op over het gras lopen. Ja. ja, als dan mensen van het bewust. Nou ja, goed, ik ga ook. Ik ga niet over Star Trek praten, want dan vallen mensen echt in slaap. Nou, ja, dat mag wel, maar dan moet je ook uh, uh, in de gaten houden dat, dat Star Trek vooral bedoeld was, en heel mooi bedoeld was, om cultuurverschillen tussen. Ja, uh, uh, gemeenschappen aan, aan ja. te stellen. Heel maar knap gedaan, in... ja. Ja, nee, heel knap. Maar de cultuurverschillen zijn niet het probleem, het probleem is die rechtsverschillen. Ja. En, en je wil dus niet hebben dat, uh, uh, bij wijze van spreken, een, uh, een Nederlandse ambassadeur in, uh, in een uh, midden-oosters land zijn hand afgehaakt wordt... ...terwijl hij gewoon iets doet wat wij hier normaal vinden. Duidelijk, Jos. Dank je wel. Er zijn grote verschillen tussen straffen en, en uh, uh, uh, veroordelingen, ja. afhankelijk van in welk uh, deel van de wereld je zit... En en de, de uh, consul of ja. de ambassadeur die die vertegenwoordigt het land. En die moet dat kunnen doen in zijn eigen cultuurbeleving en zijn eigen overtuiging. Hij houdt natuurlijk wel rekening met wat hij om zich heen ziet. Ja. Maar hij kan niet gestraft worden voor iets wat uh, daar niet mag en bij ons normaal is. Of en dat andersom. betekent dat iedereen ja. die een ambassade inrent, die is ook uh, op grondgebied van het andere land. Ja, maar dat is nog weer een stap verder. Maar goed, Josse, ik ga het afronden. Dankjewel voor alle informatie. Ja, ja. Okay. Ik, ik wens je een goede nacht. Hetzelfde. Oké, okay, dag. Frankie Goes to Hollywood is dit. When Two Tribes Go to War. 0800-1121. When you hear the Your family must take cover The mm -hmm. Two tribes go to war. Frankie Goes to Hollywood was dat op radio 1 0800-1121. Als je meer kunt vertellen over de Three Captains... het trio dat accordeon speelt... en waarschijnlijk maakt Tom van Vliet deel uit van dat trio. Martin de Wit wilde graag meer over weten. Toongevers wil weten hoe onze drie middelste tenen eigenlijk heten. En meneer Van Beek wil weten hoe de zee aan zijn zout komt. Of haar zout, dat weet ik eigenlijk niet. 0800 1, 2, 1. En nieuwe vragen zijn natuurlijk ook welkom. Leo Blom, goeienacht. Hallo, Leo. Leo. Leo. Hm. Meneer De Weijer dan misschien? nacht. Uh, ja, dan spreek je mee. Dag meneer De Weijer. Ik, ik, ik heb een vraag. Ja. We betalen allemaal luister- en kijkgeld. Luister- en kijkgeld, ja. Ja, voor de publieke omroep. Ja. Want nou, het, niet uh, meer hoor, meneer De Weijer, maar... Jawel, dat wordt van toon afgehouden. Wat zegt u? Het wordt van, het, van het salaris wordt het afgehouden. Nou, ja... Het is ja, belasting nou. Ja, ja, maar... Maar, uh, nou, uh, nou zegt de regering, ja goed, uh, ze, ze moeten verzomeren, de ja. ondergroepen. Ja, ja. Want uh, de, mensen, de mensen moeten meer naar de commerciële man kijken. Nee... Dat is niet wat de regering nou. zegt. Nee, maar uh, kijk, we betalen allemaal los en kijk Via de belasting, ja. Ja. Ja. Nou, en, en, en nou, willen ze, nou willen ze bezuinigen op de, op de publieke omroep. Ja. Nou, en we, en we betalen ervoor. Ja. Ja, u zegt, u zegt uh, laat, het, laat nou gewoon het geld dat we betalen voor, voor de omroep... laat dat gewoon in zijn volledigheid naar de omroep gaan. Punt. Ja. Ja, maar er is, ja, het is... Weet u wat mij is opgevallen de afgelopen weken? Nou. Ze zeggen wel eens met voetbal dat Nederland 16 miljoen coaches kent. Ja, toch? Ja. Die het allemaal beter weten. En zo is het ook echt extreem met de publieke omroep. Iedereen in Nederland denkt dat hij het beter weet en het beter kan. Maar het is hele complexe materie. Want we zitten met een oude wetssysteem Met de verzuilingen en dat soort dingen. Ja. Dat steeds iets moderner moet worden. Maar er zijn ook heel veel dingen waar we geen rekening mee houden. Als we onze mening vormen. Dus dat betekent dat er ook heel veel overlappingen zijn. Soms gaat het geld niet direct naar een programma. Of, naar een, of zelfs naar een omroep. Ja. Neem, bijvoorbeeld, uh, neem bijvoorbeeld een zendmast. Um, als de zendmast geschilderd moet worden... Ja, valt dat dan onder de omroepen? Of valt dat onder onderhoud van overheidsmateriaal? Uh, uh, het... Snapt u, het, het is niet zo eenvoudig dat we zeggen... nou, we betalen allemaal ongeveer 7 euro per maand... aan, de, aan uh, wat vroeger kijk- en luistergeld was... Ja. Laat dan gewoon uh, dat volledige bedrag naar de publieke omroepen gaan. Zo, zo werkt het niet helemaal. Het is, het is gewoon veel complexer. En ik kan het ook niet 1, 2, 3... want anders zat ik gewoon in de politiek de belangen van mijn collega's te verdedigen. Maar het is, het, er komt veel meer bij kijken dan dat wij denken. Ik hoor ook heel veel mensen zeggen... ja, die duur betaalde presentatoren... ja, ik denk niet dat we er iets meer opschieten... als Matthijs van Nieuwkerk iets minder gaat verdienen... En van de week las ik zelfs iemand die zei... kunnen we niet een paar dure programma's schrappen? Ja, dat kan wel. We kunnen wel de wereld draait door... en, en boerzoeksvrouw schrappen. Maar ja, dan zitten we straks alleen nog maar... naar vage documentaires over het ontstaan van de Russische spin te kijken. En dan kijkt er helemaal niemand meer. En dan zeggen we over vijf jaar... nou, laten we dan maar helemaal niet meer betalen aan de publieke omroep. Terwijl nu juist, omdat er zoveel miljoen, miljoenen mensen... nou, hoeveel kijken er nu? Anderhalf miljoen? Ik weet niet. Nou ja, omdat er zoveel mensen naar boerzoeksvrouw. Kijken kunnen we daarna het ontstaan van de Russische vogelspin uitzenden... en kunnen we stiekem dus ook een stukje educatie toepassen... en bijzondere onderwerpen belichten. Dat is de kracht van de publieke onderroep. Ja, maar dan zeggen ze de, de, de regering... dan moet er ook maar meer reclame uitzenden. Nou, nou dat is nu een want... voorstel... maar dat slaat natuurlijk echt als een tang op een varken. Ja, want, want... Ik, ik kijk, ik kijk ja. nooit naar de, naar de commerciële, want ik haat het, want uh, nou ja... als met een uur. Dat die reclame tussendoor komt. Ja. Mm. Ja, maar daar komen we er ook niet mee. Ach ja, nou, ik vind, het, ik vind het allemaal heel ellendig. Oh, maar sorry meneer De Weijer, ik zit op mijn stokpaardje. Maar had u ook een vraag? Nee. Oh ja, nou, ja uw vraag was eigenlijk, dat, waarom dat betalen je, we ja. niet... waarom krijgt de omroep gewoon niet het bedrag dat staat voor... wat vroeger kijk- en luistergeld was, punt. Ja. Nou, het is, best, het is best een goede vraag. Misschien moeten we dat eens in Den Haag toch neerleggen. 0800-1121, als mensen daar iets zinnigs over kunnen zeggen. Dank u wel, hè. En ik, okay. ik proef een beetje sympathie voor de publieke omroep. En dat is in deze ja. tijden, komt dat, uh, voelt dat heel warm. Dank u wel. Oké. Okay. Ja. <laughs> goeienacht nog. Dag. Uh, meneer Scholma, Kees Scholma, goeienacht. We hebben gewoon Kees, nacht. Hallo Kees, goeienacht. Wat een leuke vraag heb je vannacht, joh. Wat Heerlijk. zeg je? Wat een leuke vraag heb je vannacht. Allemaal, hè? Ja, heer, ja vind, vind ik, ik ook. Niet, ja. En ik ga er een aan toevoegen, als je het goed vindt. Ja, ga je het nu helemaal verpesten? Nee, nou, ik hoop het niet. <laughs> nou, zeg het maar. Nou, je had in de 50 jaren, of de eind 50 jaren en de 60 jaren... Ja. had je een soort jeugdbeweging, en dat heette de melkbrigade. Ja. Daar hoor je helemaal niets meer over. Je is helemaal doodgebloed of failliet gegaan of weet ik veel wat. <laughs> failliet ik wil eens weten wat er nou eigenlijk van geworden is eigenlijk. Ja, want is de melkbrigade wat ik denk dat het is? Even, want ik was er toen nog niet, hè? Het was echt een... een, een ja, het, het, het was het stimuleren van het drinken van melk. En, ja, en, precies. En jongeren en jongeren, die, echt vooral echt, echt nog jonge kinderen... die ook, uh, ja... Uh, echt werden gestimuleerd om ook, ook, ook gezond te leven en, en, en, en dingen te doen. En, en het was een hele, ja, ik, ik was zelfs nog heel, nog heel jong, want ik, ik ben nu 59. En dat speelt dus toen ik 5, 6, 7 jaar was. Dus dat kun je na hoe lang de dag ja. Maar ik kan me het nog altijd ja. herinneren. En ik kwam er eigenlijk op omdat ik toevallig een cassettebandje... van mijn helaas overleden vader terugvond... Ja. waar nog een heel klein proefplaatje op stond... waar dus een groep kinderen daar een, een clublied van zongen. Nee... Ja, oh, wat ja, leuk. Dat heb vast... je dat bij ik de hand? Kun je even op play ik, drukken? Ik, ik, ik kan nee, ik heb het niet bij de hand. Ah, ik kan het nog gaan zoeken, maar dat duurt een half uurtje ongeveer. Dan moet je terugbellen. Ja, dat wil ik best doen. Dan ben je er straks over terug dan ja. ga ik dat even zoeken. Ja, maar dan bellen we jou wel even. Dan hoef je niet weer helemaal door dat uh, systeem dat je ja, ja, door, ja, door, door, ja, maar door. ik, uh, ik baad toch automatisch. Dus oh, oké. Maar, verhaard, okay. want, nou, maar ah. ik, heb er, ik heb er echt even Wat een halve nodig om dat even te zoeken. Want het, ik heb zoveel Au. presenten hier staan, maar ik weet wel ongeveer waar het zit. Dus ik hoef niet alles langs te struinen. Maar je hoeft niet in je pyjama de zolder op dan nu? Nee, nee, nee, nee. We oh, hem in de woonkamer gelukkig. Oh, mooi. Ja. Nee, maar inderdaad, maar ik. Toevallig heb ik de laatste tijd veel discussies. Want uh, ik, mijn vriendinnen of sommige van mijn vriendinnen die zeggen van melk is helemaal niet zo gezond. Dat is in de jaren 50 omdat we zo'n melkplas hadden. We hadden door, door zeg maar, landbouwsubsidies hadden we te veel melk in Nederland. En toen was de oplossing: Nou, dan gaan we mensen uh, wijsmaken dat het heel gezond is en dan gaan ze allemaal melk drinken. Ja, dat maar, ik dat is we... een... maar ik weet niet of dat klopt, of dat, dat, dat we dat daar weer zelf van gemaakt hebben. Nou, dat weet ik eigenlijk ook oh, niet, want ik, ik was daar nog te jong voor om dat goed te realiseren. Maar er werden ook allerlei dingen georganiseerd voor de uh, kind, kinderen die lid waren van die uh, ik, Want Ik woonde ja. toen nog in Groningen en er waren soms uh, hele middagen in, in, in, de, in, de, in de Groningse Harmonie. En uh, ja, dat was wel leuk, joh. dat was uh, altijd waar ik me nog van kan herinneren, maar... Ik zeg het, ik kan er ook niet zo heel veel meer van herinneren. Maar toch, dat kan ik me wel herinneren. En dat plaatje, dat was zo'n heel dun, zo dun reclameplaatje, weet je wel. Die is, ik je ja. weet niet of je dat nog kan herinneren. Ja. Die werden dan wel als reclame rondgestuurd. En dat plaatje, dat heeft mijn vader altijd bewaard. En oh, wat leuk. is op een gegeven moment op een cassette terechtgekomen. Waar het plaatje gebleven is, weet ik niet. Maar de cassette heb ik nog ergens. Want ik heb hem onlangs teruggevonden. Ik moet nu, ik ga ook eens zoeken thuis. Want ik moet ergens, zo'n plaatje, dat was, dat was een, um, uh, een singeltje, tenminste, dat, dat je kon buigen, of niet? Ja, dat klopt. Het was, Ton, echt, uh, het, het, het, het was niet echt van harde plissie. Je kon het gewoon voor vrouwenbewijs van spreken. Ik moet dat er dat ergens een hebben. Ik, moet, ik heb er ergens een. Die ga ik zoeken meteen, morgen. Met miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw. Ja, er kwamen heel veel reclameplaatjes uit. Ja. Want er zijn. Uh, uh, Willem Duits heeft ooit dus uh, Duitsjes, zo is een paar van die plaatjes uh, ingesproken. Maar ik heb me altijd um, afgevraagd waarom er een. Waar, waarom werd er een plaatje gemaakt met m-am? Geen idee. <lacht> maar zat er toch het dan gewoon zelf, een, uh, niet, maar... bij de post? Ja, ja die kwam ik altijd met de post, maar er van die reclameplaatjes, wow. Een heel goedkoop product. Zouden we eigenlijk gewoon weer moeten doen dat we cassettemandjes rondsturen met een. Uh... Leuk radioprogramma met heel veel verborgen reclame erin. Hmm. daar ga ik over kan nadenken. Het over, Dit is een mooi plan. Nou over, over, de, over die radiodingen, die, die pingels, dat kan ik me ook nog heel goed herinneren. Ja. En ik kan me nog de tijd herinneren dat dus om tien over half zeven... Ja. en ook nog om kwart voor zes, dan begon het eigenlijk al... Ja. dan kwam het KNMI ja. met een rechtstreeks lijn het, het, weer, uh, het weer doen op de radio. Oh, maar dat gebeurt dan toch zeg, nog zo vaak? Jawel, maar nu gaat het in de uitzendingen door, maar dat was toen... Ja. Uh, waren de uitzendingen nog niet bezig oh oké, okay. dus dan, dus dan had je nog steeds die pingel zeven... ja nee, nee, dus die was al voor de pingel aan dan hoorde je eerst een, een klok kuboem, oh. kuboem. en dan was het goedemorgen luisteraars hier is, het weer, hier is de weerswerking verzorgd door het KNMI in de beeld fantastisch, ga ik ja, ook opzoeken doen het we dat volgende week om kwart voor zes uh, dat is goed <laughs> dan moeten we eventjes een beetje kloppend weerbericht uh, vinden maar dat, uh, dat moet lukken nou ik, uh, ik uh, ben de hele week druk met uh, fragmentjes zoeken... en ik ga nu, Kees, op zoek naar iemand die meer weet over de melkbrigade. En ik zou nog even naar zoeken naar het... Uh, ja, en dan en spreek je over een half uurtje. Dus uh, zeg maar, nou, ongeveer tien over vier. Zo iets ongeveer. Oké, okay, okay. tot dan. Tot straks als dit. <lacht> 0800 -1 -1 -1. Ik zit nog steeds met die vraag... van hoe je middelste drie tenen heten in mijn hoofd. En uh, via Twitter zegt iemand... Dat, en dat stel ik dan weer erg op prijs, als mensen meedenken. René van Driest is dat weer. Die zegt, luisteraars kunnen natuurlijk namen geven aan de tenen. Dus als je, als je nou denkt... van, nou ik weet wel goede namen voor de middelste drie tenen. 0801121. 1121 kwik, kwik, en en kwak. Ja. Leo Blom... Goedendag, Astrid. Hallo, zeg het eens. Ja, ik heb een, een, een vraag voor de groep en eentje voor jou, kort als het kan. Oh ja, voor de maar groep. ik zal eerst in de groep gooien. Hè. Ja. Dat is de restanten van de Java-mens. Je hebt wel gehoord dat het Tropenmuseum opgeheven is. Hè. Mm -hmm, ja. Alles verdeeld zo'n beetje. Ja. Ik weet niet of ik daar vandaan kan, maar die restanten van de Java-mens, dat is cultuur-erfgoed, die is hier in Nederland. Die hebben ze eens honderd jaar in een kruis gezet en daarna... Naar buiten, maar waar, dat weet ik niet. Misschien weten de mensen... Ik heb geen internet of Google Wacht of even, sorry Leo, maar het gaat heel snel. En uh, ja. ik, ik probeer het zeg maar zo te sturen dat iedereen het kan volgen. Ja. Restanten van de Java-mens. Ja, nou, zo'n schedeldakje en zo. Ja. Zijn een van de eerste mensen, zo'n beetje. Ja. En, en, die, en die werden bewaard in het Tropenmuseum... Nou, dat weet ik niet waar. Oh, dat wil je graag weten waar die zijn. Bij het ministerie, uh, die, die weet het misschien wel of zo. Maar toen, nu weet ik niet waar het is. Toen de tijd wel. Toen en dat is eigenlijk de vraag. Toen jaar in een kluis bewaard. Ah, oké. Okay. Maar toen hebben ze opengesteld. Maar of ze dat opengesteld blijven houden, dat weet ik niet. Oké, okay. nou die dat is een, uh, is een duidelijke vraag. Leo, dankjewel ja. 0800-1121. En aan ja. jezelf, omdat je altijd googelt, Ja. Uh, uh, hoe heet dat? A sea of love. Je hebt zo'n soundtrack van de film met El Pacino. En, en, en die, door wie werd dat gezongen? Is dat een groepje? Uh... Heb je ook langs, uh, ik er ook van gehoord? Zie of Love in de zeventiger jaren? Ja, ik denk zelfs dat ik het zo mee kan zingen. Maar uh, <laughs> ja. ja, nou ja. Ik, ik, ben niet zo, ik ben niet zo sterk altijd in feiten. Aan mij heb je niet zo heel erg veel. Nee, omdat je zo snel op die muziek uitkomt. Ja, nou, ik kan even zoeken. Want ik denk... Het zou wel eens van um, uh, Phil Philips kunnen zijn. Oh. Ja, ik dan... weet niet. Ik weet wel eens van een film. Vind ik een leuke film. En dan vroegen ze ook... Ja, ken je dat wel? Ik zei... Ja, oh, heel goed zelfs. Het is ook op tv, TV geweest. Filmen uh, op de Nederlandse tv. Maar... Het uh, is een oude oh, film door, hoor, is dat? Ja, met dat. El Pacino. Ja, ja, hij kwam uit de gevangenis als kok en zo. Maar goed, <laughs> maar die, die film, of die soundtrack, ja. die, die, die ken ik. ik wel. Maar toen ze vroegen, ja, door wie is dat en wat, dan willen ze het bestellen. Hè, bij de, ja, dan moet tofaten, je dat weten maar. natuurlijk. Ik denk dat het Phil Philips is. Luister even mee, uh, Leo. Ah, ja. Ik denk dat het... Uh... Klinkt dit bekend? Ik hoor nog iets. Hoor je nog niks. Do je lover. Ja. Deze? Ja. ja. Phil Veel Philips and the Twilights. Come with me. My high love. To the lost sea. I see all Sea of Love, eind jaren 50 kwam het uit. Phil Philips en The Twilights. En het werd gebruikt in de film Sea of Love. Die volgens mij eind jaren 80 al draaide. En uh, daarmee beantwoord ik eigenlijk zelf alweer de vraag van Leo Blom. Dat was niet de bedoeling. Sorry daarvoor. Maar Leo wil ook graag weten of iemand weet... waar de restanten van de Java-mens bewaard worden. Kees Scholma wil weten hoe het zit met de melkbrigade uit de jaren 50. Hoe is het daarmee afgelopen? En meneer de wil graag weten waarom we niet gewoon het geld dat we aan de belasting betalen voor wat vroeger kijk en luistergeld was, ongeveer 7 euro is dat volgens mij, waarom dat niet gewoon aan de publieke omroep wordt gegeven en dan punt erachter. Meneer Van Beek die wil nog steeds weten hoe de zee aan zijn zout komt en toongevers die vraagt zich af hoe we onze drie middelste tenen het beste kunnen noemen. Martin de Wit is op zoek naar meer informatie over de Tree Captains, een trio en Ton van Vliet die daar waarschijnlijk deel van uitmaakte 0800-1121. Harmannes. Ja, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ik, had even, oh, ik, eerst, ik kom uit Groningen, dus ik wil eerst even iets zeggen over die bietencampagne. Ja, ja, ja. Het, het, het heeft ook een beetje de bedoeling uh, om de mensen erop te wijzen... dat het dus extra zwaar lastverkeer is. Oh ja, een beetje overlast. Ja, en ook een gevaarlijke situaties. We kunnen misschien wel het de verhalen van de modderboeren. En dat is er een beetje aan gerelateerd. Dat je een dus, beetje voorbereid bent dat je zes weken per jaar uh, over de modder heen glijdt, omdat er heel veel vrachtwagens met bieten heen en weer rijden. Bijvoorbeeld, hè? Oh, ja. dus dat zit er ook een beetje achter. Maar Homannes. Is... Nee, ja. man is even voor mij, hè? Even de, ik, de, de rest kan even de andere kant op luisteren. Maar even tussen jou en mij. In Hoogkerk staat dus een suikerfabriek. Ja, in Hoogkerk staat een suikerfabriek vlak over de spoor. Het is een beetje aan de rand uh, van Groningen. Nou, het ligt echt heel dicht tegen Groningen aan. En daar staat een uh, ja, suikerfabriek al tien jaren. Ik kan me niet anders herinneren uit mijn leven dan dat het daarop staat. Maar er komt af en toe nog wel rook uit. Dus als ik zeg maar daar ga zoeken of ik daar een keertje langs kan komen... dan werkt die nog wel. Nou, of er rook uit komt. Ik heb daar ooit een uh, vlakbij, uh, daar lopen ze een kanaal langs. En ik heb er ooit een keer in het verleden een woonboot gehad. ja. Nou, je kon er in, in principe met de bietencampagne dus niet in je woonboot zijn. Want die geur en die rook die, ja. Ja, die drong echt overal doorheen. Dus als je ooit met de bietencentrale of met de bietencampagne richting Groningen gaat, dan hoef je de weg niet te vragen. Je volgt gewoon op mijn neus volgen. Ja, oké. Okay. <laughs> ja. nee, leuk. Ja, nou, ik ga zoeken. Oké, en, en, ja. okay, en even, even heel snel even tussendoor hoor. Volgens mij zijn het gewoon de middenvoetsbeentjes hoor. Nee, de middenvoetsbeentjes. Ja, dat De, de middenvoetsbeentjes? De ja, beentjes. Nee, geen teentjes. Beentjes. Nee, maar we willen weten hoe je drie middelste tenen heten. De middenvoetsbeentjes. Je tenen? Ja. Je zegt toch niet ja. je grote teen, middenvoetsbeentje, middenvoetsbeentje, middenvoetsbeentje, kleine teen? Grote teen, kleine teen, middenvoetsbeentjes. Nee. Nou ja, ik, nee, ik middenvoet, nee, nee, maar nee, he, he, he, he, he, he, he. Je middenvoetsbeentjes zitten midden in je voet in je hand, toch? Nee, dat zijn je middenhandsbeentjes. Het zou heel okay, raar zijn nou, als je middenvoetsbeentjes, middenvoetsbeentjes in je hand had. <laughs> Kun je wel je? goed op je handen lopen. Ja, nee, maar eigenlijk ja. ik bedenk het ook zo maar even trouwens. Oh, nou dat idee had ik al een beetje, ja. Ja, oké, okay, maar ik ben echt voor iets anders eigenlijk. Oh. Want ik heb al een paar jaar, een aantal jaren geleden hoorde ik van suiker is het witte gif. Ja. Nou, ik heb me daar verder niet in verdiept en zo. Maar ik ben eerlijk gezegd toen wel gestopt met suiker. Ja. Dan ben ik al helemaal gaan snoepen. Oh. Maar ik drink dus wel koffie, of niet ja. zo heel veel. Maar ik gebruik eigenlijk jarenlang eigenlijk alleen al maar zoetjes. Dan ja. nou vroeg ik me eigenlijk af, wat is nou slechter voor je lichaam? Gewoon de suiker of de zoetjes. Mm. En hebben zoetjes ook invloed op je tanden? Oh. Ja, want je weet, van, suik, van, suik, van suiker weten we, hè? dat is heel slecht voor je tanden. En tante had ze zeggen bijvoorbeeld: ook... poets nooit uh, je tanden binnen vijf minuten na je suiker hebt geconsumeerd, want dan maakt je pereus. Oh ja. Maar ik vroeg me af: is dat ook hetzelfde met zoetstof? Ja, er zit in zoetstof zitten wel weer iets wat an, op andere wijze weer schadelijk kan zijn. Dat is dat aspartaan. Ja, aspartaam bijvoorbeeld. Ja, maar of zoetjes ook invloed hebben op je tanden? Geen idee. En wat dan slechter is, suiker of zoetjes? 0800 1121. Ik hoop dat iemand daar een beetje verstand van heeft. Oké, okay, ik wil er nog even heel kort één ding over zeggen. Want ik heb het ooit eens een keer een huisarts gevraagd. Hè. Voornamelijk over die aspertaan die dan in zoetstof zit. Dan wordt er steeds minder gebruikt, aspartaan. Ja. Maar toen zei die huisarts tegen mij... nou, dan moet je wel een emmer per dag van zoetjes opeten... wil dat schadelijk zijn. Ja. Dat betwijfel ik dan. Maar ik zou er wel eens antwoord op willen hebben. En vooral of het ook uh, slecht is voor je tanden, zoetstof. Nou, ik had mijn voormalige buurmeisje die studeerde ja. voedingskunde in Wageningen. Voedingskunde. Ja, of ja. zoiets. Ik weet het ook niet precies. Ja, maar, maar... maar op een gegeven moment was er ook sprake van dat chips kankerverwekkend was. Dat de keer in dezelfde tijd ja. dan duikt er iets op. Van, oh, dat is zo kankerverwekkend. En toen zei, toen zei zij: Ja, maar alles is licht kankerverwekkend. Ja, Als je... Maar goed. Dat... Ja. Nee, maar daar heb je natuurlijk ook gelijking. Nou ja, dat weet ik niet. Dat zei zij. Maar ik vind het wel een eng idee dat alles kankerverwekkend is. Nee, ja, precies. Maar goed, ja, dat, dat, daar kunnen we dus niet meer omheen. Ik bedoel, dat is onze de hele, de hele welvaart. Uh, de, we, gaan, we krijgen natuurlijk steeds meer producten. en Het is natuurlijk steeds schadelijker voor ons lichaam. Maar uh, dat zou ik nog even heel kort vertellen. Ik kwam laatst liep ik uh, langs een winkel en er stonden flessen frisdrank van drie liter... Ja. Nou, de drie liter, hele grote flessen of niet? En die kostte dan maar 1,60 euro. Nou, neem maar even mee of zo. Leuk toch? En het bleek dus uit Duitsland te komen. En we keken later thuis op het etiket. Hmm. En dat waren alleen maar e-nummers. Ja. Allemaal e e, e, e e. Nou, dat is dus heel slecht. Ja, ik weet het niet. Als je daar één keer drie liter van drinkt, dan vraag ik me af hoe slecht dat dan is. Nee, nou ja, goed, precies. Maar dat maar is natuurlijk met heel veel dingen is dat gewoon zo. Kijk, alles is in principe niet ja, slecht voor ons. Dat maakt niet uit. Zelfs als je een kaartje thuis opsteekt... dan blijkt het al heel slecht. Echt voor waar? gatsie. Ja, wat die roken hierin ademen. Ja. En, uh, nou, en, uh, maar wat mij wel, en, uh, wat mij wel altijd, en, uh, altijd fascineert... is als ik in de supermarkt sta... en ik zie die, die schappen met snoep... Ja. in hoeveel verschillende vormpjes... ze suiker, kleurstoffen en smaakstoffen... en, uh, en uh, uh, hoe, hoe heet dat... van die verstevigingsmiddelen kunnen gieten... Ik vind het gewoon knap. Ja. En we kopen het allemaal. En we stoppen het in onze kinderen. Ik vind het soms, soms dan denk ik echt van waarom? Omdat ja, het lekker ja, is. Oh ja, dat zou het zijn. Ja, dat maar, zou nou het wel ik eens ik kunnen zijn. Nou, ben ik toevallig dan waarschijnlijk een heel sobere mens. Ja. Maar ik snoep dus helemaal niet of zo. En uh, nou ja, net als die fles uh, frisdrank, ja, ja, ik vond het eigenlijk interessanter om een flesje mozzibier te kopen dan dat ik nou zo'n. Uh, je moet wel blijven articuleren, ja. Armanus, want anders dan kunnen we je niet Pardon? meer volgen. Dit is zeg maar oh. dat je de woorden echt daadwerkelijk uit moet spreken. Oh. Ja. <laughs> nou, ik heb ook een paar biertjes gebronken. Oh, heb... oké. Okay. Ja, dus, nee, dat... dan hoeft het niet. Dat gaat dan allemaal mompelen. Dat vind ik ook wel een beetje sfeer hebben zo'n Nee, ik, ik ga niet mompelen. Dat vind ik onbeleefd. Nee, maar soms zit je maar, lekker uh... in een gesprek en dan vergeet je gewoon dat je zeg maar, je lippen moet bewegen tijdens het praten. Oké, okay, nee, daar heb u gelijk. <laughs> maar goed, ik, ik, ik, ik ga zometeen de radio weer aanzetten. Ja. En dan uh, ga ik even wachten op een antwoord op de vraag... Uh, ...zuikersoetsel, wat is nou beter of wat is nou slechter? Ja, dat draait eigenlijk dit hele programma om. En gewoon ja, de radio aanzetten ja, okay. en wachten op antwoorden. Hé, hey, dankjewel Hermannus. Ja, nee, maar, maar weet u wat, mag ik nog ja. één ding zeggen alsjeblieft? Ja, weet u wat ik dan toch wel weer bijzonder vind van zo'n programma? Nou... Dat, uh, ik vroeg laatst aan een vrouw op straat. Ik zei, vrouw, ik zei weet u misschien wat is. Weet u wat die mevrouw toen zei? Uh, nee. Moet je even gaan koekelen. <laughs> ja, zei ze ja, dat. Het is een beetje flauw hoor. Het <laughs> is best een rare mevrouw. Want uh, sowieso als je, zodra je het Google schermpje opent. <laughs> zie je al hoe laat het is. Dus het is niet helemaal ja. uh, nee. van maar het werk. gelukkig bed. zijn wij... Maar gelukkig als mensen houden wij toch nog van communiceren. Ja, maar we kunnen wel hele discussies voeren. Want natuurlijk kun je, kun je zelf gaan googelen, biedt de campagne en een tandartsverdoving ja, en, en je drie middelste ja, precies. tenen. Precies. Alleen, ja, weet je, ik, ik hoor het allemaal aan. En ik had het niet bedacht om er vannacht over na te denken. En ik vind het toch leuk. En ik hoop ook dat er allemaal antwoorden komen. En dan heb ik het allemaal niet bedacht. Maar dan heb ik toch weer wat geleerd vannacht. Ik, nee, ga niet, uh, ik had zelf niet bedacht... om vannacht te gaan googlen op ruggenprik. Maar ik heb er toch weer nee. wat over meegekregen. Nee, precies. Zo, ja, nou, ah, man, dus nu al ga al. ik door naar de volgende. hoor. Ja, de ja, ja, ik heb geen zin meer. Oké, okay, ja. ik, ik wens u nog een prettige nacht. Verder. Doei, Hetzelfde. Doei, bedankt, hè. doei, doei. Hoi. 0801121. Vragen en antwoorden zijn van harte welkom. Jos, goeienacht. Hi. Hallo. Ja, ik had je al eerder gebeld. Over ja. uh, onder andere die ruggenprik. Ja. Maar... Uh, ik heb even net wat opgezocht en wat mij verbaasd over kankerverwekkende middelen. Ja. Als je daar op internet kijkt, en, je, en dat heet dan googelen, ja. dan uh, zie je dat er staat van... Uh, er is een international agency die zegt dat sommige dingen zeker iets te maken hebben met kanker. En dan noemen ze vier groepen. Ja. En vervolgens krijg je een lijst en dan zeggen ze, ja, dan uh, weten we het niet meer. En dan zijn er andere groepen... En, Verder uitsluitsel is er niet. Maar dat, dat, dat zegt iets over uh, is iets kankerverwekkend of niet. Uh, dat betekent dat niemand het precies weet. Anders stond daar nee. een hele lijst waar je precies kon uitzoeken hoe het zat. En of suiker of wel er niet bij hoort. Dan, uh, dat weet ik niet. Maar het feit dat het op het internet diffuus is, betekent al meteen dat. Uh, er grote belangen zijn die wel of niet vinden dat je wel of niet er iets over moet weten. Maar mijn reactie ging over jouw stokpaardje. Uh, de omroepgelden. Ja. Nou, de eerste, er is natuurlijk iets vervelends gebeurd. En dat is dat de omroepgelden geïncorporeerd zijn in de belastingen. Ja. En <laughs> dat dan, het ook vervelend is. Ja. Nee, ja. Ja, dat, dat, dat maakt dat het niet meer discussieerbaar is. Uh, als wij als Nederland... Uh, los van de vraag of ik graag van die omroepgelden betaald, als, als je omroepbijdrage betaalt zoals het destijds was, ja. dan betaal die gewoon voor de televisie en voor de radio. Ja. Maar op het moment, er is, ik weet niet precies het moment waarop het gebeurt, maar is dat geïncorporeerd in de belasting... en afgeschaft. En ja. Dat is waarschijnlijk gedaan omdat het veel geld kostte, want de dienst, omroep, uh, bijdrage en zo, kost allemaal geld. En op dat moment is het geïncorporeerd in de algemene belastingen. Mm -hmm. En dan kom je op het vervelende moment dat uh, de overheid bepaalt, de regering bepaalt, de Tweede Kamer bepaalt of iets nuttig is of niet. En dat betekent dus dat niet meer de vraag gesteld wordt van wil je je onderroep betalen en wil je wel of niet een aansluiting. Maar de vraag is gewoon van je betaalt gewoon je belastingen en bijgevolg krijg je televisie en radio. En dat betekent dat niemand gevraagd wordt of je het zinvol vindt of niet. Het zit in de algemene voorzieningen en Den Haag bepaalt of er wel of niet geld aan uitgegeven wordt en of er wel of niet een fatsoenlijke prestatie geleverd wordt. Nee, nee, dit, het, nee het maar wel. dit is niet helemaal. dit, dit is dit is niet helemaal hoe het is. Nou, vertel me verder. Ja, ik wil ook weer niet te veel vanuit mijn eigen invalshoek erover zeggen. Nee, dat mag wel. Maar het, heeft niet, het is niet een kwestie van nuttig en het al helemaal, ondanks dat ze dat wel graag willen, is het nog niet een kwestie van kwaliteit of niet-kwaliteit. Nee, maar op het moment dat de overheid zegt: wij incorporeren de omroepbijdrage in de belastingen, ja. wat absoluut gebeurd is. Ja. Dat betekent dat de overheid, de Tweede Kamer, de regering bepaalt welk bedrag daar naartoe gaat? Ja, maar dat is het maar niet nuttig is. voor een deel speelt het natuurlijk ook mee. Kijk bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld alle omroepen die een internetsite hebben, ja, en daar weer activiteiten ontplooien, ja, uh, wat, valt dat nog onder radio en televisie? Valt dat nog nee, onder omroep? Nee, Weet je, ja, zo, zijn gewoon is. allemaal, het, het wordt gewoon veel breder. Lieve schat, dat is een tweede woordenvraag. Oh, vraag. Lieve schat, ja. Nee, maar. De, de, de, de vraag, nee, maar. De, ik, ik, ik voel met jullie mee, laat ik dat vooropstellen. Want ik ben een liefhebber van Radio 1, en ik ben een liefhebber van de, de televisiezender. Nee, ja, maar het is, het is niet een kwestie Nee, maar even, nee, maar, nee, nee, nee, nee. Het is ja. niet een kwestie van liefhebber zijn. Het heeft, het is, het is, niemand zegt toch: Ik ben een liefhebber van ziekenhuizen. Of ik ben een liefhebber van de lantarenpalen in Grijp. of ik ben een, uh, een liefhebber van dat stukje snelweg bij Vlissingen. Is daar snelweg nee, bij Vlissingen? Maar, Weet ik echt niet. Wacht even, wacht ja. even. Ja. Voor die tijd toen ja. we radio of toen we omroepbijdragen betaalden. Ja. Was duidelijk wij, hoeveel geld voor wat. Toen wij dat wij betaalden aan het uitzenden van radio en televisie. Mhm. Mm nu is het zo dat geïncorporeerd is in de algemene belastingen van Nederland. Ja. En uh, als ik op dit moment zou zeggen ik ben tevreden met BBC 3... Ja. dan hoef ik helemaal niks bij te dragen in Nederland. Zou ik mijn, mijn omroep kunnen afschaffen? Maar dat is allemaal niet meer aan de orde. Het is door de regering geïncorporeerd. En dat betekent dat het in de belastingen zit. En op het moment dat het in de belastingen zit, bepaalt de regering, schuin streep Den Haag, schuin streep de Tweede Kamer, die bepaalt wat goed en wat slecht is. En dat betekent op het moment dat zij gaan bezuinigen, en, en daar zit mijn vrevel ook trouwens, ja. eh, dat zij zeggen van ja, daar moet wat af en daar moet wat bij. En er wordt helemaal niet gevraagd, want als zij zeggen daar moet wat af en moeten moet wat bij, dat betekent dat jullie budgetten afnemen of toenemen. ja. ja. Maar dat betekent niet dat ik als burger kan zeggen ik wil wel of niet die bijdrage, ik wil wel of niet die service afnemen. Dus op het moment dat de omroep genationaliseerd is, mm -hmm. laat ik het zo maar noemen is het een speelbal van de politiek geworden... en is niet meer de vraag of de burger daar iets over heeft of niet. Ja, maar ik, ik persoonlijk zie het... dat wel als een goed ding. Want ik, de, ja. ik denk dat er nee, zeker maar... de rampenzenders en dergelijke... maar ook heel veel informatieve programma's... daar moet helemaal geen discussie over zijn of iedereen dat wel wil. Als een klein deel van de bevolking behoefte heeft aan informatieve programma's... dan kunnen we daar best met z'n allen een heel klein bedrag aan bijdragen... zodat we geïnformeerd en dus wij kunnen worden. Dat vind ik alleen maar heel erg goed. Maar ik bedoel, en dat bedoel ik met die lantaarnpalen... we discussiëren ook niet met z'n allen van... Ik, ik, heb, ik heb nooit ook maar iets aan het licht... van de lantaarnpalen in harde gerijp. En ik vind ook niet dat we erover moeten discussiëren... of ze er dan wel of niet moeten zijn. Want ik denk dan dat we in Nederland met een meerderheid zijn... die vinden dat er geen lantaarnpaal in harder gerijp hoeft te staan. Dus nee, dat is een maar... heel andere discussie. Maar waar het om gaat is dat er nu besloten wordt... dat een enorm bedrag in één keer bezuinigd moet worden op een bedrijf... dat zich daar niet zo 1, 2, 3 aan uh, aan kan passen. En dat mensen daar het slachtoffer van zijn. En nu, Jos, het spijt me, maar ik ga het afronden. Want we hebben er al heel lang over gepraat. En de uh, door de publieke omroep betaalde Femke Wolthuis zit klaar... om het nieuws voor te dragen. Jammer. <laughs> maar dankjewel voor je bijdrage. En vragen en antwoorden kunnen weer doorgegeven worden via 0800 1121. En dat is gratis. Nachtzuster, een programma van Max.